Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen zijn meer aardbevingen dan verwacht. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Ze hadden dit gasjaar, dat loopt tot oktober, geregend op zes zware bevingen. Maar inmiddels staat de teller op acht bevingen. Op dit moment is het niet veilig in Groningen. De kans op een zware aardbeving, waar de meest kwetsbare huizen ten dele in gaan storten... en mensen gewond raken of komen te overlijden, die kans is op dit moment te hoog. Het is de vierde keer op rij dat er meer bevingen zijn dan verwacht. En daar maakt het staatstoezicht op termijn zich zorgen over. Door de oorlog in Oekraïne wordt er geroepen dat er weer meer gas uit de grond bij Groningen gehaald kan worden. Maar volgens de toezichtclub is dat echt onhaalbaar. De verstuurder van de dreigmeel aan basisscholen in Arnhem is opgespoord. Het gaat om een minderjarige jongen die vanwege zijn leeftijd niet is aangehouden. Vanwege de dreigmeel bleven drie basisscholen en twee kinderdagverblijven in Arnhem vandaag voor de zekerheid dicht. Bij een treinongeluk in het zuiden van Duitsland zijn drie doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. Je hoort correspondent Wouter Zwart. Je ziet dus dat een deel van de wagons is ontspoord. Dat kun je goed zien op beelden. Uh, die trein die reed op een soort ja, verhoging, op een soort dijk. Dus die wagons die zijn ook echt een paar meter naar beneden gerold. Het ongeluk gebeurde bij wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen in het zuiden van Duitsland. In de trein zouden veel scholieren hebben gezeten. En in Londen is een kerkdienst gehouden voor de Queen, zonder de Queen. Elizabeth van 96 voelde zich te zwak om erbij te zijn. 400 anderen schoven wel de kerkbanken in om te vieren dat ze 70 jaar op de troon zit en de dominee had een boodschap voor haar. We all know that the Queen likes horse racing. And your majesty, I'm rather assuming perhaps you're watching this on the television. En I'm afraid I don't have any great tips for the derby tomorrow. Deze fan heeft wel een idee waarom ze er niet bij was. Ik I haar. she doesn't need a rest. It was big day yesterday. She had a little bit too much port at the concert. I think it makes Ja, een glaasje te veel port op, denkt ze. Harry en Meghan waren er ook bij, maar Prins Andrew dan weer niet. Officieel omdat hij corona heeft, maar dat kan ook zijn omdat hij verwikkeld is in een misbruikshandaal. En dan nog het weer. Het is zonnig en warm. 20 graden in het noorden, in het zuiden wel 26. En morgen net zulk warm zomerweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 100 kilometer file. Uh, het is erg druk vanwege het Pinkse weekend zit er veel recreatieverkeer op de weg. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Die staan op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en Amsterdam sloten een kwartier. A6 Muiden Lelystad. Tussen Knopen Almere en Lelystad ook een kwartier vertraging. Bijna 40 minuten extra voor de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en Alvet Averhoorn. Dat komt door een auto met pech terecht, de reishoek is dicht. Op de A9 ook maar Diemen tussen Knopen de Raadstorp en Alvet AMC een half uur. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht Noord en Eemlijs ook een half uur vertraging. Tussen Schiphol en Diemen Zuid rijden tot zaterdagochtend minder treinen vanwege een kapot spoor. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 park of nature's fire Maar sunny one shine so sincere. sunny one so true i love you i love you tu shall have o meu carro já tá tudo preparado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 Che je me che che che je che che che che che che che mas só você vala quero curtir com você, na madrugada dançar que Gustavo Tetter, e Tetter, Me diga, maar quero fugir com você, na madrugada dança, colar. Até o chão gata me liga, Quero futir com você, na madrugada dança, cola. Que hoje vai rolar o tchau, tchau, lima e você Gustavo Lima. Die gostou, joga wel pra cima en balança. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM.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 Knieën dat je nooit meer uit mijn buurt wets hebt gaan Want als je mij alleen al aanraakt, hoor ik engelengezang Het is bijna religieus, hoe weet ik me naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt aan je aansteken bij. Hey, hey, hey. Een beetje liefde Klein beetje liefde, oh heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele knieën. Beetje... Ja. Te staan, zo stond ik daar volledig in de gloria. Al een engel voor me verscheen. Zijn gulp op opende en een sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies, alsof er een engel in je ogen wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu pakken aan Een beetje liefde, een beetje liefde, een beetje liefde. benzine, een beetje kerosine. En dan hou jij lachend de politie ik Een beetje liefde, een beetje liefde. Heb je daar heel misschien wat liggen voor mij? Ik hou me warm aan me volen, merci. Bam. En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal aardbevingen in Groningen is hoger dan verwacht, meldt het staatstoezicht op de mijnen. Voor het lopende gasjaar werd gerekend op zes bevingen zwaarder dan 1,5. Het zijn er tot nu toe acht. Extra gas winnen in Groningen, nu Rusland geen gas meer levert aan Nederland... noemt de toezichthouder onverantwoord vanwege de aardbevingsrisico's. De kinderbijslag gaat de komende jaren omhoog. Aanleiding voor het kabinetsbesluit zijn de fors gestegen prijzen. Gezinnen hebben daardoor zwaar. Vliegveld Maastricht-Aken Airport mag van de provincie onder strikte voorwaarden open blijven. Zo moeten vliegtuigen die te veel waai maken, zoveel mogelijk worden geweerd. Het weer vrij zonnig en warm. Vanavond trekken wat sluierwolken over. Blijft droog. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Vanaf zondag regen en onweersbuien.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 You come out on the floor, you got the left, right, left to leave I'm coming back for more, you got the step by step When you come out on the floor, you got that Ooh, no, no, no, no, no, You got that Ooh, no, no, no, no, no, You got that Body, let's rock it, let's put it all on ya yeah. step by step what you give me that? step by step we will go to white and do some We'll hey. Ook in de zomer is jouw keuze Bijna мене, бо може більше і від ik vinds vol, al, bijna lomme, не ik, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, Дуже ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga,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 Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdonarán, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven, rein, vende, ven, ven, ven, ven, ven, Vamos Porque mi vida con la prefier mi así Vamos leyó, vamos Porque mi vida con la prefier mi así No te daré voor medio Toreme